...een vingertop tegen te krijgen. Het had gewoon echt 1-0 voor Ajax kunnen zijn al. Er gebeurt iets met Nederlanders. Als ze vrij opduiken voor Casillas... ...dan loopt het toch op een of andere manier dun door de broek. En dat allemaal na 15 minuten spelen. Eerste aanpassing overigens bij Real Madrid door het goede spel van Ajax al toegepast. Twee nieuwe schoenen voor Ricardo Carvalho die toch dacht, met dit schoeisel ga ik het niet redden... tegen deze snelle Ajaxide. En die schoenen zijn gewisseld. En het is inmiddels weer 11 tegen 11. Maar wat een kans voor uh, Siem de Jong. En wat een puikenredding vanuit Madrid gezien. Dan toch weer van deze Casillas. Nu balbezit voor Arbeloa. Nee, Xabi Alonso steekt de middellijn over... een paas naar Cristiano Ronaldo. Moet hij het maar laten zien tegen Gregory van de Wiel. Arbeloa steekt mee aan die linkerkant. Maar het gaat naar de as van het veld. Eusiel steekt de bal weer het gebied in. Wordt hij achterwaarts gekopt door een Ajaxide. Ik denk dat dat uh, van de Wiel... En dan staan er twee mensen in de buurt van um, Vermeer. Maar uiteindelijk heeft de keeper in het gif groen gekleed die bal toch te pakken. En levert dus die risicovolle terugkopbal van Van der Wiel geen gevaar op. En blijft het 0-0 na 16 minuten. Diepe bal van Vermeer. Dan moet ziektes onder lucht in. Die kopt wel door omdat hij het kopt wel van Varaan wint. Maar er staat eigenlijk niemand achter hem. Zo kan die bal makkelijk worden opgevangen door uh, Ricardo Cavaglio. En opnieuw aan Varaan worden meegegeven. Kedira laat zich zakken op het middenveld. Krijgt ogenblikkelijk ook de bal. Samen met de Eusil dus twee Duitsers nog altijd in dit elftal. En aan de linkerkant dan de Cavalio aangespeeld. Cavalio, Cristiano Ronaldo. Kaatst hem onder druk van Gregory van der Wiel terug op de eigen helft. De bal komt nu per keer in de post wel weer zijn kant op. Opnieuw Cristiano Ronaldo, halfweg de Amsterdamse helft. Dreigt met de versnelling, geeft de bal breed. Kedira, paas naar Euziel. Hakje, Benzema. Kedira loopt door. Benzema ziet dat wel, maar krijgt daar de bal niet. Euziel aangespeeld, dan toch naar Kedira. Ruimte aan de rechterkant. Nu wordt het daar voor het eerst echt gevaarlijk. Bal voor de goal. En ojojoj, Benzema heeft de 1-0 e voor het intikken werkelijk. Ongeveer vanaf de penalty stip, maar hij schiet de bal een halve meter naast. En dat komt Ajax heel goed uit na 17 minuten. Dit was de eerste kans voor Madrid, maar wel meteen de beste van de wedstrijd. Een hele grote en wat stond hij vrij. Want uiteindelijk lopen de drie verdedigers richting de doellijn. En trekken daarmee zelf de ruimte voor Benzema. Eén had toch moeten doorsteken, denk ik, op die spits van Real Madrid. Maar dat gebeurt niet, waardoor hij helemaal vrij stond. Maar ja, Benzema, hij schiet hem naast, gelukkig. Ajax dus deze, of dit moment overleeft na 17 minuten. Moet zich wel herpakken en zich hier niet van, van de wijs laten brengen. Bal Balbezit voor Tobi wereld Over de middenlijn geeft dan met de buitenkant een paas in de as van het veld. Waar Soleimani wel in gelooft, maar Varane ook. En dan kan Real overnemen via Kadira, via Ramos. Via Varane. En dat nou allemaal meter of drie, vier. Voor het strafst op gebied van Real Madrid. Arbeloa dan. Die heeft wel wat ruimte. Soleimani staat wel in zijn buurt. Maar maakt geen aanstalte om te stoorden. Xabi Alonso ook nog steeds op eigen helft. En zo speelt Real de bal rond. Om uiteindelijk Varane enigszins vrij te spelen aan de rechterkant bij Real. Hij steekt die Fransman. Nu de middenlijn over. Geeft hem aan uh, Ramos. Maar die wordt opgejaagd door Boerrichter. En dan moet het toch weer terug naar Varane. Ja, Boerenrichter zal vanavond toch moeten laten zien dat hij uh, ijzeren longen heeft. Want... Zoals u weet, Sergio Ramos heeft de neiging om zijn halve vestigat als buiten te spelen. Nu trouwens opening gevonden aan de linkerkant waar Arbeloa is doorgelopen. Het strafstelgroep binnen gaat de bal wil klaarleggen voor Benzema. Maar daar zit een ajaxbeen tussen. Want wat geldt voor Sergio Ramos geldt weliswaar in mindere mate. er ook voor Arbeloa aan de linkerkant. Die komt ook graag. Het is ook wat trouwens is eigenlijk gewoon de derde linksback van Real Madrid. Nadat nou, dat Coen Trouw en... Uh... Marcelo er allebei niet bij zijn. Ajax neemt over. Ajax gaat counteren nu. Soleimani. Hens. Hens van Cavallo. Dan moet er een kaart komen scheidsrechter. Want daarmee haalt hij er een aanval van Ajax uit. Die toch echt perspectief had. En die gele kaart gaat er ook komen. De eerste gele kaart van de wedstrijd voor Ricardo Cavallo. Ajax moet genoeg nemen met een vrije schop. Een meter of tien over de middenlijn. En dat komt erg slecht uit. Want dit had echt gevaarlijk kunnen worden. Ik denk dat dit een buitengewoon professionele overtreding is. Dit kun je wel aan Cavalio overlaten. Portugees die dus lang geblesseerd was. Eigenlijk heel onzeker was voor deze wedstrijd. Maar zich gisteren ineens weer op de training van Real Madrid meldde. Ja en dit zijn mensen die hebben zoveel ervaring. Hij is al 33. Dat je uh, makkelijk kan zeggen, na één training pas je hem zo weer in, in het elftal. En heb je hem misschien ook wel heel hard nodig. Ajax inmiddels met het balbezit. de Wereld geeft aan uh, de rechterkant. Daar waar Eriksen zich even ophoudt, dreigt naar Arbeloa. Komt vervolgens naar binnen, maar wordt ook wel weer teruggedrongen door Arbeloa. En dus gaat het naar vertongen de aanvoerder die in de middencirkel staat, even het balletje aanneemt. Naar de rechterkant schuift. Daar is al de wereld opgejaagd door Benzema, Maar dan toch Soleimani gezocht. En dat scheelt maar aan haar. Arbeloa kan er net tussen zitten. En dus de Spanjaarden weer. Met het balbezit na bijna 20 minuten. Maar het feit dat het 0-0 staat en Ajax gewoon lekker meedoet. Dat is prima voor de luisteraars thuis om te horen. Dat is een compliment waard voor het elftal van Frank de Boer. Balbezit hier voor Vertongen. We gaan heel snel even luisteren naar de volleyballers. Oh. Ja, het matchcenter wordt al redelijk bekend. Zelfs, zelfs, in, uh, zelfs in Madrid herkennen ze het tuuntje inmiddels al van het matchcenter. En logisch natuurlijk, Manchester United aantal kansen gekregen tegen Basel. En uiteindelijk uh, kans nummer 4 en kans nummer 5, beide voor Welbeck. Die vlogen erin. Manchester United, staat dus 2-0 voor in Pool C tegen Basel. En Napoli staat met 1-0 voor tegen Villarreal, goal Hamzik. Ja, zo te horen zijn dat er ontzettend veel bekende voetballers gaan volleyballen op latere leeftijd. 0-0 bij Madrid-Ajax na 20 minuten precies. En het bal bezit voor Real Madrid via de mensen achterin en op het middenveld. Kedira in dit geval die de bal van Xabi Alonso kreeg. Maar hem ook weer onder druk van Ajax-Zida alleen maar terug kan plaatsen. Nu komt er wel voorwaartse beweging. Arbeloa weer weg. Komt de voorzet vanaf de linkerkant normaal gesproken. Cristiano Ronaldo meldt zich voor de goal. Komt de bal niet omdat Van de Wiel verdedigt. Van de Wiel moet nu onder druk van Benzema uitverdedigen. Dat doet hij met een lange trap. Die komt op het hoofd van Carvalho. Het wordt dan door Xabi Alonso weer opgevangen. Zo komt er nu toch langzaam maar zeker een periode aan waarin je wel voelt dat Real Madrid nou ja, wat meer van de bal krijgt. Ajax heeft een kwartier niet alleen goed gevoetbald, maar ook mogelijkheden gekregen. Een paar minuten daarna, na 17 minuten, kreeg Benzema dus de grootste tot dusver van de wedstrijd. En Real lijkt zo langzaam maar zeker toch van zins om Ajax een heel klein beetje terug te gaan duwen op de eigen helft. Is Ajax daar tegen bestand? En wat gebeurt er allemaal nog meer? 21 minuten onderweg, het is nog 0-0. Ja terugringen, dan regeert vaak de angst. En je ziet Theo Jansen nu ook met enige regelmaat tegen verdongen en al de wereld zeggen. Want Jansen speelt een beetje tussen die twee in op kakaal op dit moment. Van jongens kom maar af, laten we wegkomen bij dat strafstofgebied van Kenneth Vermeer. En goed, de echte durf ontbreekt. Er wordt nu gestoken naar Cristiano Ronaldo. Het is aannemen en Vermeer. Prima redding, want die bal gaat in één keer het strafstofgebied in. Dan moet hij nog een keer op Kedira en dat doet hij goed Kenneth Vermeer. Twee keer prima redding van de doelman van Ajax met enige durf. Want die bal komt van achteruit toch ineens bij Cristiano Ronaldo terecht. Die weg is gelopen bij iemand uit de rug. Maar hij had in elk geval een dikke voorsprong. Stond vanaf de rechterkant van het schafsomgebied komend. Oog in oog met Vermeer. Prima redding ook op de rebound van Kadira. Nu een misverstand bijna van de wiel. Wil een voorzet terugkoppen op Vermeer. Maar die staat net op het verkeerde been. Maar kan zich met een uiterste krachtinspanning toch nog herstellen. En heeft die bal dan toch te pakken. Zo zijn er dus ineens wel wat momenten van opwinding voor de goal van Ajax. Daar waar we lang op hebben moeten wachten. Maar de alleen het al. Real wordt wat sterker. Ja, Ajax zet geen druk meer. En dan komt Real heel makkelijk. Benzema met de volgende kans bij de tweede paal. Nog bijna binnengelopen door Cristiano Ronaldo. Die een pasje te laat komt. Ajax zet geen druk meer. Ajax laat het gebeuren. En laat Madrid komen. En laat Madrid voetballen. En is overal een stapje te laat. Ik heb de indruk dat Frank de Boer die maar weer is bij zijn de koud is weggelopen. En is gaan staan in het vak om te coachen langs de kant. Dat ook nu probeert aan te geven aan zijn spelers. Dat ging in de eerste 15 minuten heel goed. En nu even wat minder. En je ziet dat dan ogenblikkelijk de problemen komen. Want Real krijgt twee, drie behoorlijke mogelijkheden in korte tijd. Het zou trouwens wat zijn geweest net als van de wiel. Die bal achter zijn eigen doelman zou hebben gekopt. Dan leek het echt even op. Zoals Anita dat natuurlijk vorig jaar deed. Hier een eigen goal achter zijn naam kreeg. Balbezit voor Real Madrid alweer. Maar nu aan de linkerkant over de zijlijn gelopen. Het rood van de middenlijn krijgt Ajax een ingooien. En die mag het dan nemen via Soleimani. Soleimani heeft gegooid naar de jong. Die wordt nu opgejaagd. Want de druk zetten is nu van Real Madrid direct op Ajax vermeer aangespeeld bal aan de voet in de as van het veld komt de jong zich dan weer melden het gaat naar de rechterkant daar houdt Toby al de wereld zich op en dan is er zeer veel ruimte voor van der Wiel om stapjes voorwaarts te maken Gaat nu de middenlijn over. Weet dat de Soleimani daar is. Soleimani geeft de bal weer terug aan Van der Wiel. Van der Wiel dan met Kedira in zijn buurt. Komt de middenlijn. Daar is Theo Jansen in de middencirkel. Die draait dan eventjes weer naar achteren. Om vervolgens naar de linkerkant te openen. Maar wel uh, achterwaarts. Nou, niet aan Dan Jansen. Jansen, Boerrichter. En dan is er ruimte voor Eriksen op de helft van Real Madrid. Die is Ramos kwijt. Linkerkant, gebied. Eriksen. Eriksen nog altijd. Breed leggen. Wie kan er schieten? De Jong kan schieten. Maar dat schot wordt gekraakt door Kedira. En komt uiteindelijk wel weer in Ajax balbezit. Ah, want Erikse kan. Gaan schieten. Maar dan is er uiteindelijk buitenspel geconstateerd door de grensrechter. Weer een moment toch van Ajax. En dit is hoe dan ook knap gevoetbald door de Amsterdammers. Alleen ja, een doelpunt maken. Dat is een volgend station. maar Drey ging uit richting de goal van Real Madrid. Het lukte toch weer even. En zo was Ajax even onder de druk van Madrid weg. Maar moet het, en dat hebben we net ook al gezegd... maar dat kost natuurlijk ontzettend veel kracht om maar druk te blijven zetten op de tegenstander. Het gebeurt nu wel, want Ajax schuift weer op richting de laatste linie van Real. Daar waar men het moeilijk heeft en waar uh, Varaan nu aanspeelt richting Carvalho. Ja, ze hebben duidelijk geluisterd naar uh, Frank de Boer, want alles wordt nu weer vastgezet. Dat betekent dat Real met een lang balletje richting de middenlijn komt en hem ogenblikkelijk kwijt is ook. Jansen nu een kop willen moet van Benzema, dat wint. En Ajax de bal gewoon weer teruggeeft. Zo moet je het spelletje dus spelen. Boer richtte vanaf de linkerkant. Twee mensen voor het doel, Sikerson zonder Suleimani. Boer richtte combineert kort met Sulimani, wil de bal mee terugnemen. Sergio Ramos zit met een uitgestoken been tussen. Kan het strafhoopgebied met de ballen alweer uitlopen ook. En heeft dan wel de rust om in één keer Eusil te bereiken. Eusil Cristiano Ronaldo, die is van de wiel te slim af. Drie snelle combinaties en Eusil staat vrij voor de keeper. Daar komt ook Ben Zema nog. En daar komt de bal voor de goal en 1-0 Cristiano Ronaldo. Een fenomenaal mooie counter. Na 25 minuten zorgt het dan uiteindelijk voor dat Cristiano Ronaldo... de bal van relatief dichtbij in het Ajax-doel kan schieten. En zo kan het dan ook gaan. Van de Wiel hapt. Daar gaat het eigenlijk mis. Op het moment dat Cristiano Ronaldo ter hoogte van de middenlijn de bal net een zetje kan geven en kan verlengen. Zelf is hij dan werkelijk ongelooflijk snel weer present in dat strafselgebied van Ajax. Om daar vier schijven later de bal binnen te tikken. Het is een prachtige counter. Werkelijk waar. Waar Eusdiel, Benzema en de hele rits bij betrokken zijn. Dit is echt counteren met een hoofdletter C. En het begint allemaal bij dat razendsnelle handelen. Dat echt razendsnelle handelen van Cristiano Ronaldo. Want op het moment dat Van de Wiel denkt, ik stap uit... heeft hij al besloten om die bal breed te tikken. En daarmee creëert hij vrijheid voor Benzema, voor Eusil. En ja kan hij uiteindelijk dus doorgelopen zelf deze goal maken. Hij neemt het applaus in ontvangst van het stadion... waar 60.000 mensen natuurlijk met bewondering hebben gekeken. De ajax moeten dat niet doen. Moeten zich niet in de war laten brengen door dit. Want ja, Real Madrid heeft ontzettend veel kwaliteit. Veel meer dan Ajax, dat is duidelijk. Maar Ajax moet gewoon als team blijven werken, als team blijven spelen... en zich houden aan de basisopdracht. En proberen toch gewoon gevaarlijk te worden richting de goal van Casillas. Maar tegen counters als deze is geen kruid gewassen. We gaan Madrid heel even verlaten voor het veelbesproken matchcenter. Dan daar hebben we gezien dat Olympique Lyon ook gescoord heeft in groep D. Voorlopig de groep waar de mooie goals worden gemaakt. Want behalve die bij Real Madrid is Gomis in staat om een hele mooie stift af te maken tegen Dynamo Zagreb. Dus ook Lyon op voorsprong gekomen tegen Dynamo Zagreb. Goal komt niet. En weer terug in Madrid. Na 27 minuten bijna 1-0. Dus de voorsprong voor Madrid door de goals van Cristiano Ronaldo. boerichter aan de bal. Die hem terug laat vallen op de eigen helft naar Anita Anita Jansen. Vijf mensen van Ajax, zes zelfs op de helft van de tegenstander. Jansen paast, de bal is heel lang onderweg. Van de Wiel loopt, maar kan er niet bij. Arbeloa kopt die bal weg, maar is blijkbaar zo van Van de Wiel onder de indruk dat hij hem over de zijlijn kopt. Ingoed voor Ajax, halverwege de Madrileense helft. Cristiano Ronaldo geeft nu de bal Van de Wiel. In naar de Jong, Kaats terug naar Van de Wiel. Aan de overkant van het veld is er wat ruimte bij Anita. Dat heeft nu ook de Van de wiel gezien. En daar gaat de bal nu ook naartoe. Anita geeft hem dan weer terug naar het midden. Naar Vertongen. Dat vind ik dan niet zo verstandig. Vertongen ook niet blijkbaar. Want die geeft hem weer terug aan Anita. Jansen moet nu naar de bal komen. Trekt daarmee een gat voor Sitoson. Die zich even uit de punt van aanval laat zakken. Komt wel aan de bal. Maar draait terug op de eigen helft. Draait naar de zijlijn toe. Geeft dan de bal breed naar Jansen. En dan weer terug naar Anita. Zo heeft Ajax wel de bal. Maar ben je eigenlijk toch weer terug bij af. Balbezit op eigen helft, al de wereld. Kijkt weer, weer naar achteren, naar Vertongen Dat is nu echt de laatste man. Nou ja, kent Vermeer is er nog. Maar waarom zou je die nu in het spel betrekken? Ineens jagen van Madrid, maar nu snel handelen van Ajax. Nou, net niet snel genoeg. Want de bal gaat wel razendsnel via de Jong naar de rechterkant... op het moment dat Madrid gaat jagen. Met name ook via KK en Eusiel. Maar dan gaat laat van de wiel de bal over de zijlijn lopen. En heeft Madrid dus eigenlijk op kinderlijk eenvoudige wijze... het balbezit weer terug via Xabi Alonso... Via Varaan zakt Ajax weer wat in. Maar zal het nu toch druk moeten zetten op die laatste lijn? Boerichter kijkt wat achterom. Ja, zal stapjes voorwaarts moeten maken. Want zijn directe tegenstander Ramos heeft de bal. Kedira, het is weer Ramos. Het is Varaan, het is Carvalho, het is Xabi Alonso. En zo speelt Real nu de bal rond. En zal het nu versnellen. Want Cristiano Ronaldo is gevonden. 10 meter over de middenlijn. Eventjes breed die bal. Naar KK, dan aan de linkerkant. Weer KK, dan zoeken. Waar is de afspeelmogelijkheid? Nou, geen risico, geen Cristiano Ronaldo. Maar uiteindelijk gaat het... Gewoon van gaan. aan. de rechterkant is Sergio Ramos alweer gestart. Maar die wordt overgeslagen. Dit keer de bal gaat naar Ezil. Ezil zoekt naar Kk, Vindt Kk niet. Daar zit al de wereld tussen. Zo krijgt Van de Wiel dan weer de bal cadeau aan de rechterkant van het veld. Dan speelt hij hem weer terug naar Alderwereld. Alderwereld heeft oog voor Anita aan de linkerkant. 10 meter voor de middenlijn. Kan het breed naar Jansen? Dat kan. Jansen opgejaagd en even niet opgelet lijkt het. Toch op het laatste moment wel weggedraaid van Kaka. De bal vervolgens naar Anita gegeven. Die paas naar Eriksen. Dat is een paas die eigenlijk niet kan. En dan komt Rial weer met de paas naar Cristiano Ronaldo. Die neemt hem aan op zijn hak. Net buiten het strafselgebied. Een schaar naar binnen draaien en schieten uit stand. Maar de bal via de rug. Want ik denk al de wereld over het doel. En een hoekschot voor Real Madrid. Hij werd uitgefloten vorig jaar met name in Amsterdam. Toen Cristiano Ronaldo daar met Real Madrid op bezoek kwam. Dat was niet helemaal terecht. Want het blijft natuurlijk een fenomenaal prachtige voetballer. De goal van zo even onderstreept dat, dat nog maar eens. Maar te glad voor veel mensen. Het is plastic, ja hoor. En dat uh, is ontzettend mooi. Geschreven, geschreven door collega uh, Short Moussou. En dat maakte hem ook onder meer in Zaker, heb niet geliefd. Waar hij ook 90 minuten lang is, uh, is uitgefloten. Maar hij wordt er niet uh, minder arrogant om. Maar hij kan fantastisch voetballen, dat mogen duidelijk zijn. De corner komt van Real, vanaf de linkerkant, komt in het strafselgebied. Daar waar hij wordt weggekopt door Siem de Jong. Weer opgevangen achterin door de twee centrale verdedigers. In dit geval Carvalho, die dan maar geen risico neemt... omdat hij ze ziet aankomen, zo rond de middenlijnen... gaat het even terug naar Casillas, de aanvoerder dus. En de man die al sinds 99 in de goal staat bij Real Madrid. En dus, ja, wat dat betreft, ongekende hoogte is gestegen. Ook in aantallen. Lange bal richting Benzema in het strafselgebied van Ajax... Maar Vertongen blijft goed naar de bal kijken en zorgt ervoor dat Benzema vanaf de rechterkant niet verder kan. Eerlijk inmiddels namens Ajax rond de middenlijn. Had de bal in één keer door kunnen geven aan de linkerkant waar ruimte was bij Boer richten. Maar durft het op een of andere manier niet. Kies dan voor Jansen die wordt geraakt en blijft geblesseerd liggen. Dan krijgt ook Anita een tik. Klettenburg vindt het allemaal prima. Dat doet bij Engels voetbal. Jansen staat weer en laat aan de scheidsrechter nog maar eens zien dat hij echt een tikje kreeg. Anita krijgt wel een vrije schop en is inmiddels ook maar weer gaan staan. En Ajax heeft de bal. En die rolt ook alweer via de rechterkant dit keer bij Van de Wiel. Soleimani dreigt buitenom. Nee, toch maar weer naar de bal toe. Krijgt hem vervolgens niet. Dan gaat de bal weer terug naar Vermeer zelfs helemaal. En dan schuift Real weer met vier, vijf mensen de Ajax-helft op. Waar nu Vertongen de bal heeft gekregen, de aanvoerder. En met de bal stilstaat eigenlijk en denkt, ja waar kan ik eigenlijk naartoe als je het opbouwen wil doen via de grond. En voetballend, dan moeten mensen zich toch echt komen aanbieden vanaf dat middenveld. Dat doen Jansen en Sim de Jong nu eigenlijk niet. De bal gaat naar de buitenkant, naar Van de Wiel. En dan laat Real zich toch een heel klein beetje weer terugzakken. Kan al de wereld een paar stappen maken. Komt er wat ruimte nu voor Janssen En moet nu de paas om me naar richting. Dat heeft Janssen gezien. Prachtige paas over Sergio Ramos heen. Er komt de voorzet ook meteen. Maar die raakt Boerrichter dan weer niet goed. En zo komt de bal niet op het strafstopgebied in. Maar halverwege de Real helft op het hoofd. En dat ze je dan ook net zien. Van Kedira en kan Madrid gaan kouderen weer. Kedira en Eusil ze komen eruit. Kaka gaat diep. Eusil gaat naar de as van het veld. En dan wordt hem de bal ontfutseld. De Sulemani, terwijl er toch allemaal mogelijkheden waren voor de Duitsers. En nu Ajax met de jong. Op de helft van Real Madrid, op de helft van de helft. En dan uiteindelijk Sikorsen gevonden. Aan de linkerkant legt de bal voor zijn rechterbeen. Slingert hem voor wordt hij door Boerichter geschampt. Krijgt hij op de rand van het gasgebied de bal terug. En speelt hij hem uiteindelijk in de voeten van Sergio Ramos. Xabi Alonso. Ja, dan uh, kijkt iedereen naar de grensrechter. Van ja, had hij niet gevlacht moeten worden? Nee, zegt de grensrechter. Ik heb helemaal niets uh, onrechtmatigs gezien. En dus die bal die uiteindelijk over de zijlijn gaat, is gewoon weer voor Ajax. Dat nu aan de rechterkant mag gooien. Via Gregory van de Wiel. Beweging is onder meer bij Soulemani richting. De achterlijn even wat oponthoud, omdat uh, Arbeloa zijn been uitsteekt. En dan mag van de wiel weer gaan gooien ter hoogte van het strafsoepgebied van Real aan de rechterkant. 32 minuten, 1-0 voor Real. De gevaarlijke momenten van Ajax waren allemaal uit het eerste kwartier. In het kwartier daarna is toch Real eigenlijk twee, drie keer gevaarlijk geweest. En heeft het een goal gemaakt voor dus weer tijd voor... Uh... Wat uit Amsterdam, terwijl Siem de Jong dat blijkbaar wel gehoord heeft en probeert weg te gaan aan de rechterkant van het veld, Maar de bal heel ongelukkig in de kluts meekrijgt op zijn eigen knie en hem vervolgens over de achterlijn loopt. Dat levert een doeltrap op voor, voor Casillas. Die heeft hij meegegeven aan de rechterkant aan Varaan. En Varaan kan hem dan inleveren bij Kedira. Nu staat Sergio Ramos stil op de rechtervleugel. Dat komt Kedira slecht uit en moet hij kiezen voor de andere kant via Xabi Alonso. Die krijgt het dan aan de stok met Sikorsson. Levert de bal in bij Kaka. Aan de linkerkant Arbeloa doorgelopen. Ajax zakt nu toch wel vrij ver terug. Houdt nog twee mensen zeg maar van voor de middenlijn. Soms zit nu wel druk. En dan moet er in een hele kleine ruimte een voetballend een oplossing gevonden worden door Real. Nou, dat kunnen ze over het algemeen wel. Eusil heeft dan Cristiano Ronaldo gevonden. Aan de linkerkant, er is een versnelling van de Portugees. Hij komt, hij komt en dan is het Eusil. Die schiet en dan is het Vermeer die redt. Balletje breed. Recht voor het doel staat Eusil. Die krijgt de ruimte om de bal euh, nou ja, niet aan te nemen. Want dat doet hij niet eens. Hij schiet gewoon ineens van de rand van het stafsopgebied. Niet al te hard. En dus ook niet al te moeilijk voor Vermeer. Ja, Eigenlijk ook een prettige bal voor uh, Vermeer. Dan kan hij toch weer eens eventjes het gevoel terugkrijgen. Na 34 minuten. Maar het was dus weer ineens versnellen en snel combineren. En dan uh, druipt de klasse bij uh, Real er natuurlijk wel vanaf. Als Theo Jansen inmiddels door de, uh, diezelfde Eustiel alweer wordt opgejaagd. Rond de middenlijn. aan uh, de linkerkant bij Ajax. En Jansen dus niet verder naar voren kan. Wel praat met Anita die uiteindelijk besluit vanaf de linkerkant de bal maar te spelen naar vertongen, al de wereld dan. Voorwaarts richting de middenlijn. Maar ja, dan is het zoeken en kijken. Nou ja, dan zakt uiteindelijk Eriksen wel uit. Maar heeft hij zoveel moeite om de bal aan te nemen? Dat er even balverlies is. Maar hij verovert het leer weer via diezelfde Eriksen. Uiteindelijk boerrichter gevonden aan de linkerkant. Die dan nu even geen sprintduel aandurft met Ramels. Dat was ook lastig. Hij zou hem dan toch eerst eventjes op een bepaalde technische manier moeten uitschakelen. voordat hij uiteindelijk kon gaan lopen. Dat durfde hij niet aan. Nu wordt er gestoken door al de wereld richting Syktorsom. Rand strafschopgebied achter de laatste linie geplaatst. Maar uitverdedigd. Nu door Sergio Ramos. Ja, omdat Sitersson gewoon niet de technische bagage heeft om die bal in één keer aan te nemen. Hij moet zeg maar om zijn as draaien, de bal komt met een boogje aan en in dezelfde beweging moet hij die bal klaarleggen. Als Ook dat wel een hij is voor de keeper. Ja, en dat is het verschil. Want als aan de andere kant dat gebeurt bij Benzema of Cristiano Ronaldo, dan weet je één ding zeker. Dan ligt die bal pan klaar en zit hij erin. En Sitersson krijgt hem niet onder controle en krijgt dus geen kans. Daar waar het wel een ongelofelijke kans had kunnen worden. Aan de andere kant moet Vermeer nu uitkijken omdat hij een wat korter terugspeelbal krijgt die door Benzema nog. Pijnhaalvaarder wordt geschat. Die wilde er in ieder geval nog wel achteraan lopen. Maar het lukt uiteindelijk Vermeer om eerder bij de bal te zijn. Dan krijgt Vermeer de bal op zijn punt bij Siem de Jong notabene. Die nu helemaal in de laatste linie opduikt. En dan de bal meegeeft aan Vertongen. Die twee hebben even stuivertje gewisseld. Gek genoeg. Vertongen nu ter hoogte van de middenlijn. Ja, weer is hij boos. omdat ja. niemand stil. Iedereen staat stil. Niemand beweegt. Hij kan de bal niet kwijt. Dan moet het weer terug via Anita. Zoeken naar Boerricht. Die weliswaar langs Sergio Ramos gaat, maar dan een tikje krijgt. En niet alleen dat, ook een vrije schop. En dat gebeurt allemaal een meter of tien over de middenlijn. Maar je zag de woede en de onmacht van Jan Vertongen. Iets wat je al eerder hebt gezien bij Alderwereld. Toen hij eenmaal wat ruimte had, de middenlijn overstak. En ook dacht, ja, nu ben ik hier. En nu, kom op jongens, bedenk eens wat. Toen stakte die bal overigens naar Siktorsson Die, en nou, dat heeft Bas beschreven, de kans verprutste. Nu misschien via een spelhervatting de mogelijkheid om in de buurt te komen van Castilias. Vanaf de linkerkant trapt Eriksen die bal. Richting de doelman van Real, die de bal keurig vangt. En vervolgens, maar eens even bij zich houdt deze Casillas, Als ik zei het net al, uh, jarenlang in de goal. Al 30 jaar. Het is vandaag trouwens ook een uh, jubileum. Hij uh, speelt zijn 120ste Europese wedstrijd. En behalve topscorer worden van Europa, heeft hij werkelijk alles gewonnen in zijn leven. Maar hij staat hier nog zeer gemotiveerd te kijken naar Sergio Ramos en Eugenio, die elkaar de bal toespelen. Even op de helft van Ajax, nu weer terug op de helft van Real Madrid. Met uh, Varaan, de Franse verdediger, en uiteindelijk Carvalho. Die hem meegeeft aan Xabi Alonso. Op zijn beurt zoekt dan Arbeloa. Die uh, nu ver vooruit staat. En dan kan Cristiano Ronaldo de bal krijgen. Die gaat lopen, wandelen. Want echt lopen is het niet eens. Met die welbekende tred van hem. Dat ziet er altijd mooi uit. Schrijen hè? Ja, bal breed naar Cavalio. Cavalio varaan. Het gebeurt nu wel allemaal op de helft van Ajax. Waar Ajax zich nu echt een beetje als een soort pakketje laat samenduwen. Nu de bal veroverd. En dan zou je zelf eens kunnen gaan counteren. Eriksen, Siktorson. Eriksen loopt door. Krijgt de bal mee. Die heeft wel de controle om hem klaar te leggen. Hij schiet. Die bal wordt onderweg nog van richting veranderd door Sergio Ramos. Die er een voet voor zet. Maar komt toch in de handen terecht van Casillas. Dat was een aardige kans. Een hele aardige poging van Christian Eriksen. De Deen 19 jaar oud ook pas, dat is een uh, grote speler in de dop. Daarmee vertel ik natuurlijk niks nieuws. Maar het feit dat hij hier in deze wedstrijd en deze entourage ook continu rustig is, aanspeelbaar, goed aan de bal. Dat zegt eigenlijk alles. Theo Jansen, niet meer zo heel jong en fel bekritiseerd. Maar hij haalt zijn schouders erover op en zegt ik doe mijn best, kan niet meer doen dan dat. En met uh, Frank de Boer zal ik werken aan mijn rol. Nu wordt die bal weer richting Siektesong gestoken. Weer is het al de wereld die dat doet vanaf de middenlijn in de hoop. Dat die bal achter die laatste linie terecht komt. Siekteson zich kan uh, ontworstelen van zijn directe tegenstander. En dan wat beter kan aannemen. Het hoeft allemaal niet. Want uh, op het moment dat Sikterson de bal ontvangt, staat hij buitenspel. En dus is de vrije trap inmiddels door Real Madrid genomen. Minuut 38 loopt inmiddels van dit duel. 1-0 voorsprong voor de thuisploeg. Doelpunt het gemaakt door Cristiano Ronaldo na 25 minuten spelen. En wat noemenswaardig is voor de mensen die nu pas de radio aanzetten. Een uitstekend begin voor Ajax. Dat binnen twee minuten al een kans creëerde voor Dirk Boerricht. Een goede schietkans waar Casillas op moest redden. Juist in die fase was Ajax de betere. Beter dan Real Madrid. Langzaam maar zeker heeft Madrid de, de rangorde wel weer hersteld. Normaal. De verhoudingen zoals je ze verwacht zijn er nu wel op het veld. Maar Ajax speelt in elk geval als grote mannen tegen de nog grotere mannen van Real Madrid. Maar van kleine jongens is geen sprake meer in dit Champions League duel. Linkerkant van het veld, balbezit voor Abeloa. Cristiano Ronaldo trekt het gat. Daar wordt uh, nu gebruik van gemaakt door Cristiano Ronaldo zelf. Een schaar, daarmee is hij van de wiel kwijt alsof hij er niet was. Het strafselgebied binnen, de voorzet bij de tweede paal gekopt door Sergio Ramos. Dat hebben we eerder gezegd, hij is als het even kan rechtsbuiten meer dan rechtsbek. En hij staat daar bij die tweede paal ook om te koppen. Maar schampt de bal eigenlijk meer dan dat hij hem goed raakt. De bal gaat over de achterlijn. Doeltrap voor Ajax. Voor de zoveelste keer, als het al gevaarlijk wordt, is Cristiano Ronaldo er dus bij betrokken. De schaar op volle snelheid langs van de wiel. Dat is toch ook niet de allerslechtste rechtsback van Europa, dacht ik. Maar die wordt dan af en toe ook gedeclasseerd. Omdat hij nou eenmaal vanavond moet spelen tegen een van de beste spelers ter wereld. En dan heb je het af en toe lastig. Balbezit voor Ajax. Het is 1-0 voor Madrid met nog 6 minuten te gaan in de eerste helft. Jan Vertongen, de mannen van Madrid, de mannen van Mourinho wil ik zeggen. Maar ja, die is er dus vanavond niet, althans niet zichtbaar. Die trekken zich wat terug. Mag Ajax op eigen helft de bal rondspelen tot nu. Want nu gaat Ben Zema stoorden. Gaan Euziel, Kaká en ook Sabi Alonso wat stapjes voorwaarts maken. Om het Ajax wat lastiger te maken tot nu. Want nu mag Ajax weer op eigen helft en dat gebeurt allemaal. Een meter of tien voor het op opgebied rustig rondspelen. En staat Madrid als een soort witte muur te wachten rond de middenlijn. En is de grote vraag: wat is er achter die witte muur aan beweging? Bij Eriksen bijvoorbeeld, bij de Jong of bij Sulemani? Nou, Eriksen en de Jong hebben bewogen. En de Jong is ook gevonden. Van de Wiel schuift ook op. Op de helft van Real Madrid. 10 meter over de middenlijn steekt op Sulemani. Die aan de rechterkant nu een voorsprong heeft op Arbeloa. Voor zijn uh, linkerbeen legt. Vervolgens teruglegt op Van de Wiel. Die zet voor. Ziekt is voor de goal. Maar daar is ook uh, um, Carvalho. En dan verdedigt Real Madrid stoordig uit. En heeft Ajax de bal weer. Kan er geschoten worden door Theo Jansen vanaf een meter of 25. En dat schot wordt aangeraakt. En dus een corner voor de Amsterdammers in minuut 40 van deze wedstrijd. Wel weer een mooi moment waarin Ajax de tegenstander het uitverdedigen onmogelijk maakt. En Madrid, nou ja, ik wil het geen paniek noemen. Maar toch hier af en toe ook niet heel rustig oogt als die bal dan vervolgens weg moet. Dan staat Ajax kort op en lukt het gewoon niet. Dat hebben we in het begin van de wedstrijd in het eerste kwartier echt een paar keer gezien. En dus nu weer. Het levert een hoekschop op. Het boerrichter staat bij de eerste paal. Daar komt Vertongen nu bij. Siktorson is mee, de jong is mee, al de wereld is mee. Dat zijn de koppers. Hoekschop komt. En keeper heeft hem te pakken voordat daar al de wereld bij kan komen. Die raakt er die van niet de bal wel de keeper. Publiek fluit. Scheidsrechter denkt, dat kan ik ook. Geeft een vrije schop aan Real Madrid. Al de wereld is de dader. Nou ja, het viel allemaal wel mee. Trekt Casillas nog even sportief overend. En de bal is alweer aan het rollen gegaan. En uh, dat betekent dat we weer voetballen in de laatste vijf minuten van deze eerste helft. Met het balbezit voor Xabi Alonso. Steekt uh, de bal naar de andere kant. Of trapt hem naar Cristiano Ronaldo. Zet aan. Nee, paas nu. Kaka rand op gebied. Kaka schiet 2-0. Hoe simpel kan het dan toch gaan? Dan staat Ajax toch gewoon te kijken hoe een versnelling van Real Madrid wordt uh, aangezet. En hoe uiteindelijk die bal kinderlijk eenvoudig... ...door Cristiano Ronaldo in de breedte wordt gespeeld naar Kaka... ...die op de rand van het Strafschopgebied kan aannemen en in één keer kan schieten. en buiten bereik van Vermeer in de verre hoek en zo gaat het dus heel makkelijk. En kan Ajax wel worstelen, kan Ajax zich terugvechten in de wedstrijd... ...en het gevoel hebben van, hé, hey, we zijn bij tijd en wijle, zijn we gevaarlijk. Maar ja, als je nou kijkt hoe dit allemaal gebeurt... dan sta je toch gewoon te kijken naar een elftal vol met klassen. Er is niemand die KK belet om de bal aan te nemen. Twee stappen te maken op die paas van Cristiano Ronaldo. En zo zet KK dus Real Madrid op een 2-0 voorsprong. 3,5 minuut voor de rust. En nu werd er iets in mijn oor geroepen... maar durf ik het risico niet meer te nemen. Nou, het is het matchcenter geworden. Frank Volle ballen dus weer. <laughs> een soort van volleyballen, maar zo'n open wedstrijd is het in ieder geval wel. Bayern München tegen Manchester City. Leuke open wedstrijd. 1-0 geworden voor Bayern dankzij een goal van Gomez. Opgezet die aanval door Ribery, ingeschoten door Müller en gepareerd door Joe Hart. Maar Gomez was er goed bij. 1-0 dus voor Bayern in Pool A. 2-0 in diezelfde pool geworden voor Napoli tegen Villarreal. En eh, bij Olympique Lyon nog even melden tegen Dynamo Zagreb... dat Gomis een hele vrije schietkans voor 2-0 heeft gemist. En dan gaan we weer terug naar Madrid. 2-0 dus voor Real tegen Ajax na 42 minuten. En je zal zien dat je straks een uitslag krijgt die erger is dan die van vorig jaar. Maar dat Ajax na afloop toch zal zeggen we hebben het veel beter gedaan. En dan hebben ze gelijk. Ja. Want het ziet er op alle fronten veel beter uit. Ja, behalve dus in de stand. Wel echt ongelooflijk. Dat zei Ronald net natuurlijk al min of meer. Ongelooflijk om te zien hoe... Ja, dit is ook heel lekker. Al de wereld levert zomaar een bal in bij uh, Kaka. Maar die schrikt er zo van dat hij hem niet kan controleren. Dat is in zijn geval ook al opmerkelijk. Maar hoe Kaka zo vrij kan staan zo even is echt ongelooflijk. Al de wereld en Vertongen lopen mee met de diepe spits. Dat is Benzema. Dan moet hij in de ruggen verdedigen in het Het lijkt mij toch dat Theo Jansen de eerste aangewezen is. Meelopen met KK. Maar die had blijkbaar andere dingen aan zijn hoofd. Ze ruzieden met z'n drieën nog even na. Omdat ze het er blijkbaar zelf niet over eens waren. Wie nou bij KK had moeten staan. En op de monitor zag ik van dichtbij Frank de Boer. Die zich ook bij Hennie Spijkerman, zijn assistent, afvoert. Hoe kan dat nou? Dat je zo vrij staat. Daar zal het laatste woord denk ik niet over zijn gezegd. Het beslist normaal gesproken wel de wedstrijd. Want kan Ajax hier een goal maken? Nou vast. Maar kunnen ze de twee maken? Dat vraag ik me af. Eriksen nu legt de bal breed op de helft van Real Madrid. Naar Siem de Jong aan de rechterkant komt Van der Wiel weer op. Ter hoogte van het schatstofgebied. Nou, nu nog bij de zijlijn. Hij moet dan toch eerst afrekenen met Arbeloa. Wat uh, trucjes, wat uh, heen en weer met die bal. Bij zijn voeten, maar uiteindelijk dan toch weer terug naar Alderwereld. Vertongen in de middencirkel gevonden. Real nu volledig terug op eigen helft. En Vertongen ziet geen afspeelmogelijkheid. Dan maar Anita. Ja, in de breedte kan het wel. Maar ja, wil je echt gevaarlijk worden en wil je nog iets doen. in de anderhalve minuut die er nog op het bord staan, tot aan de rust. dan zal je toch voorwaarts moeten. Dat mag Vertongen nu gaan proberen. Want hij krijgt de bal van Alderwereld. Maar het gaat weer terug naar die andere Belgische centrale verdediger. Zo rond de middenlijn wordt er dan wel naar voren gespeeld. richting Soleimani. Soleimani aan de rechterkant van de wiel mee. Van de Wiel. Nu uh, Sikersson in het centrum. Wacht op de bal die niet komt. Omdat Van de Wiel aan een solootje begint. En dan van de bal wordt gezet. En uiteindelijk, als uh, een van zijn ploegenoten, Siem de Jong. probeert nog de schade te herstellen. In ieder geval een counter van Real te voorkomen. Moet een ingooi toestaan. Nou ja, dat is prima. Cristiano Ronaldo nu. die heel laconiek. de bal die hij heeft gepakt buiten de zijlijn. laat stuiteren. En zonder te kijken even met het hakje ja. teruglegt op. Uh, Arbeloa, zodat hij kan ingooien. Maar dat gebeurt over een afstand van 12 meter. En het is ook niet zo dat die bal ongeveer aankomt bij Arbeloa. Nee, die bal komt op de millimeter nauwkeur aan bij Arbeloa. Het zijn de kleine dingen die je doet. Balbezit voor Real Madrid via Xabi Lonso. Ja, ik vind dat leuk. Ja, en je zou er ook een liedje van kunnen maken. Um, ja, we gaan richting de rust. Halve minuut nog als Benzema. Balbezit heeft uh, even Eusiel, Cristiano Ronaldo aan uh, de linkerkant met weer van de wiel. Weer 16 scharen, komt vervolgens naar binnen. Speelt hem naar Benzema, op de rand van het schafstopgebied nu wel op hem druk gezet. Maar uiteindelijk komt de bal bij Sergio Ramos. Hé, hey, de rechtsback, ja, achtervolgt door Boerrichter. En dat allemaal drie meter voor het schafstopgebied van uh, Ajax. Kaby Alonso zet dan vervolgens Eusiel aan het werk. Dan komt Arbeloa doorsteken en schiet vanaf de linkerkant. Redding van Meer. En dan krijgt de Ajax de bal net weg. Kaby Alonso nog met een schot uit de tweede lijn. Dat dan weer gepakt wordt door Kenneth Vermeer. Ja, aan hem ligt het niet hoor. Maar uiteindelijk is Real Madrid op slag van rust dan toch nog gevaarlijk. Eén minuut extra speeltijd overigens door Mark Klettenburg toegevoegd aan deze belevingsvolle eerste helft. Maar waarin Ajax toch ook wel weet waar het uiteindelijk staat als het vergeleken wordt met Real Madrid. Het zijn twee Europese grootmachten altijd geweest. Maar daar waar Real Madrid dat stabiel is gebleven is Ajax natuurlijk een stuk weggezakt. En de verschillen zijn toch heel duidelijk vandaag op het veld. Real Madrid 2 Ajax 0 als de laatste halve minuut van de eerste helft begint. En verder Nanita de bal heeft. Die krijgt dan van Madrid eigenlijk nog het meeste ruimte om telkens daar met een bal iets te doen. Maar niet zo heel veel ballen krijgt en er vervolgens iets mee doet. Uh, nu aan de rechterkant is hij van de wiel doorgelopen. En moet hij de bal op de borst meenemen langs Arbeloa. Dat lukt. Komt bijna bij de cornervlag uit. Een uh, trucje, een handigheidje. Is Arbeloa gezien? Nee. Arbeloa krijgt steun ook van Benzema bene. De spits die als een soort linksback nu daar komt assisteren. En dan is dat het laatste moment geweest van de eerste helft. Een klaterend applaus toch nog in Bernabeu omdat Real Madrid via Cristiano Ronaldo naar 25 en Kaka na 41 minuten op een 2-0 voorsprong staat. Maar laten we niet vergeten dat met name in het eerste kwartier van de wedstrijd Ajax uitstekend partijboot en gevaarlijk was ook nog. Ajax doet het kortom helemaal niet slecht, maar staat wel gewoon met 2-0 achter. Dan kunnen we snel gaan kijken in Italië. Daar spelen de Nederlandse volleybalvrouwen een tussenronde om een plaats in de kwartfinale. En het ging niet dennerend, want de eerste set werd verloren van Azerbeidzjan. En dat was nog niet de bedoeling, Lars Geerts. Hoe is het nee, nu? Dat, nee, dat was absoluut niet de bedoeling dat Nederland de eerste set zou verliezen. Nederland heeft nog nooit een set verloren van Azerbeidzjan. Je zou kunnen zeggen, ja, één moet de eerste keer zijn. Maar waarom moet dat dan net gebeuren op een tussenronde op het EK? Toen kwam de tweede set. Goh, waar moet ik beginnen? Daar gebeurde wel heel, heel veel. Azerbeidzjan kwam al vrij snel weer op een paar punten voorsprong. En Nederland leek maar niet dichterbij te kunnen komen. Sterker nog, Laura Dijkema, de spelverdeelster, haalt haar niveau absoluut niet. Ik moet zeggen, haalde haar niveau absoluut niet in die set. Normaal gesproken zou ze veel betere keuzes maken. Maar iedere keer zetten ze haar aanvalsters voor, voor, voor twee-drie-mans Ja, dat moet je bij de Azerbeidzjanen niet doen. Die hebben hele lange vrouwen aan het net. En dat kostte Nederland punt na punt na. Punt. Uiteindelijk bracht bondscoach Avital Selinger uit bange zou ik bijna zeggen, uit armoede uh, Shaheen Stalens in de ploeg. Die heeft een rugblessure. Die is niet eigenlijk niet speelfit, maar hij had haar nodig. En bij de eerste, de beste bal die ze kreeg, ging ze volledig door de rug heen. Bleef minuten op het veld liggen. Dokter erbij. Ze kon uiteindelijk wel opstaan en van het veld aflopen, maar ze ligt nog steeds achter een reclamebord. Een camera kijkt er af en toe aan. Ze heeft tranen in de ogen, en je merkt gewoon dat ze ontzettend last heeft van de rug. De visio is erbij geweest, de dokter is erbij geweest. Ik denk niet dat we Shaheen nog gaan zien in dit toernooi. En dat is diep, diep triest. Uiteindelijk, wat gebeurde er toen? Manon Vlier kwam aan service. En die punten, achterstand die Nederland had, die werden langzaam maar zeker teruggebracht. En omgebogen tot een voorsprong. En dat gebeurde bij 24-24. Azerbeidzjan had al drie setpoints verspeeld toen Nederland langs zij kwam. En uiteindelijk ging Nederland erover. En met het kleinst mogelijke verschil, 27 en 25, hebben ze de tweede set gewonnen. Het is niet briljant, maar Nederland zit nog in de race. Ik wil dat je uitzoekt wie van de familie Harriet heeft vermoord. En sindsdien mij probeert tot waanzin te drijven. Millennium, mannen die vrouwen haten.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 Dit is Radio 1. Het is zeven minuten over half tien. Trudy Vendrig met het NOS-journaal. Drie verdachten van de rellen bij de Kuip zijn vrijgelaten. Justitie heeft als voorwaarde gesteld dat ze zich de komende drie maanden niet bij het stadion laten zien. De mannen van tussen de 18 en 21 worden verdacht van openlijke geweldpleging, maar niet van ernstige delicten. Er zitten nu nog twee mensen vast. Vanavond besteedt opsporing verzocht opnieuw aandacht aan de zaak. Van vier verdachten worden beelden getoond. Het Griekse parlement heeft ingestemd met een omstreden belasting op onroerend goed. Alle leden van premier Papandreou's socialistische PASOK-partij stemden voor, waardoor een nipte meerderheid een feit was. Griekenland moest de extra belasting invoeren om in aanmerking te komen voor een nieuwe internationale lening van 8 miljard euro. De EU, de Europese Centrale Bank en het IMF hadden extra maatregelen als voorwaarde gesteld. De belasting op onroerend goed raakt meer dan 5 miljoen Grieken en wordt geïnd via de elektriciteitsrekening. Vooral de lage en middeninkomens worden erdoor getroffen. Minister Rosenthal zegt dat hij het besluit van Israël om 1100 woningen te bouwen in oost jeruzalem betreurt. Volgens hem is het contraproductief voor het vredesproces in het Midden-Oosten. Ook minister Clinton noemde het besluit van Israël vanavond contraproductief en een belemmering voor het vredesproces. Washington roept Israël en de Palestijnen op geen besluiten te nemen die hervatting van het vredesproces bemoeilijken eu buitenlandschef Ashton heeft er bij Israël op aangedrongen... het bouwbesluit terug te draaien. Roosentaal heeft zich bij die oproep aangesloten. Na overleg met de Tweede Kamer bekijkt minister Leers nog eens... of de 18-jarige asielzoeker Mauro misschien toch in Nederland kan blijven. De jongen kwam op zijn tiende alleen vanuit Angola... en woont sindsdien in een pleeggezin. Vorige week zei Leers dat Mauro terug moet naar Angola...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 Brengt mij over de gehele wereld. Vliegtickets, auto's en hotels. Ik boek simpel en snel bij vliegtickets.nl. Ja. Het is Champions League-avond bij Langs de Lijn. vanavond. We zijn er natuurlijk gewoon tot 11 uur. Het is inmiddels rust bij uh, Real Madrid tegen Ajax. En Amsterdam staan achter met 2-0. Doepen Cristiano Ronaldo en Kaká. Maar hoe is het op de andere velden? Daarvoor gaan we nu naar het matchcenter. Frank Wielaert. In groep A, daar is Bayern München tegen Manchester City. Een leuke open eerste helft. Maar wel alleen maar twee goals voor Bayern. Twee keer Gomez... En twee keer eigenlijk een goal. Min of meer op dezelfde manier. De eerste was een lopende aanval. Ribery die inschoot. Muller die uh, dacht in te kunnen schieten. Maar Joe Hart hield de bal tegen Gomez. Tikte de rebound goed in. En de 2-0 kwam uit een vrije trap. Die uh, werd uh, doorgekopt door Muller. En opnieuw gehouden door uh, Joe Hart. En Gomez was er alweer als de kippen bij om de 2-0 binnen te tikken. En dus Bayern heel goed onderweg naar uh, de zegen in groep A tegen Manchester City. Zeker als je nagaat dat... Bayern al elf officiële duels op nul tegen Goal staat. Dus wordt het heel erg lastig voor Manchester City... dat in deze wedstrijd wel de eerste kans heeft gekregen... maar daarna ook uh, ja, de, de beste kansen aan Bayern moest laten. De andere wedstrijd in groep A, Napoli tegen Villarreal. De 1-0 van Hamzik, had ik al gemeld. Het is daar tussen 2-0 geworden door een penalty gemaakt door Cavani. En Nielmar had daar nog de mogelijkheid om 2-1 te maken voor Villarreal. Een vrije schietkans. Maar dat is hem uh, uiteindelijk niet ja. gelukt. Ja, dan groep B... Uh, daar was al één wedstrijd gespeeld. Hè? Daar is al één wedstrijd gespeeld, moet ik zeggen. CSK en Moskou verloor op eigen veld van de internationale met 2-3. Uh, die andere wedstrijd gaat tussen Trabzonspor en Lille. Is daar iets over te melden? Frank? Daar is uh, over te melden dat uh, Moussa Sof daar uh, de 1-0 heeft gemaakt voor Lille. En uh, ja, dat is eigenlijk, Trapsonspor heeft daar niet zo gek veel in te brengen op eigen veld. Hoe is het met Basel? Kan die iets doen tegen Manchester United in groep C? Want jij zei, ja, uh, dat zou mij niet verbazen als uh, er gehakt wordt gemaakt van de Zwitsers... Nee, nou in principe op papier is het ook zo. Als je naar de kansen kijkt in die wedstrijd, is dat eigenlijk ook zo. Manchester United heeft veel meer kansen gehad dan Basel. Maar Manchester United heeft pas twee goals gemaakt. Twee keer welbeck. Daarna nog een kopkans van Vrij overzien gaan. En ook de eerste kans in deze wedstrijd was voor Basel, voor Sebastian Vrij. En ook hij schoot op dat moment over. Dus Manchester United wel op 2-0 voor. En hun kennende zullen ze dit wel redelijk moeten kunnen consolideren. Zeker in eigen huis. Die andere wedstrijd in groep C... Ottelou Galati tegen Benfica is 0-1. Vijf minuten voor tijd was het Bruno César... met een mooi schot van afstand 1-0 voor Benfica. Dus. Ja. In groep D, daar speelt Ajax natuurlijk. Ajax op een 2-0 achterstand tegen Real Madrid. Heel belangrijk dus hoe die andere wedstrijd verloopt. Olympique Lyon tegen de. Dynamo Zagreb. Nou, als je nu kijkt naar de tussenstanden, dan moet Ajax zich gaan richten op Dynamo Zagreb, want Olympique Lyon, naar die hele mooie stiftbal van Gomis in de 23e minuut, is op een 2-0 voorsprong gekomen. Kone scoorde uit een corner volledig vrijstaand. Er stonden een heleboel mensen, maar vooral toch van uh, Olympique Lyon. Hij maakt de 2-0 voor de Fransen. Frank, dankjewel. We gaan snel weer even naar Italië. Want de Nederlandse volleybalvrouwen worstelen tegen Azerbeidzjan in de Tussenronde op het EK. Lars, hoe gaat het in de derde set? Nou, de normale orde der dingen lijkt weer hersteld in deze wedstrijd. Nederland heeft een voorsprong gepakt in de derde set van vier punten. Inmiddels vooral op de service van Francine Huurman, die deed dat uitstekend. Het verdedigend werk van Nederland is normaal gesproken ook prima. Nu alleen dit punt even niet, want Azerbeidzjan komt een puntje dichterbij. Het is 11-8. Kunnen we al uh, naar uh, Bas en Ronald? Zitten jullie al klaar, jongens, voor de tweede helft? Real Madrid tegen Ajax. Ja, we zitten, zitten klaar. Bas, Stigler gaat ook de koptelefoon opzetten. En um, wij uh, hebben prachtig, uh, of althans lekker, wat gegeten hier en gedronken. Want wat dat betreft is het uh, uitstekend verzorgd in het uh, stadio Bernabeu in uh, Madrid. Prachtige broodjes met beleg uit de streek. Ja, ik weet niet of je daarin geïnteresseerd <laughs> ja. bent, maar... Nou, ja, vertel eens. Het geeft ons de gelegenheid om eventjes uh, ons weer klaar te maken voor de tweede helft. Want we werden nogal verrast. Door de aankondiging van... Nou, ga maar even vertellen dan. Want wij kijken op dit moment nog naar een leeg speelveld. Nou, leeg is het niet. Want de prikkers uit Madrid zijn gearriveerd. Dat is niet een een of ander goochelgroepje. Of een paar straatartiesten die ze hebben opgetrommeld. Maar dat zijn mensen die de gasmat prepareren voor een tweede helft. Die zometeen gaat beginnen. Maar mag binnen uh, enkele seconden. Up? Nee, eigenlijk niet. Nee. Want er heeft niemand van Ajax een warming-up gemaakt. Iedereen is meegegaan de kleedkamer in. Daar zullen best wat harde noten gekraakt zijn, denk ik. En bij Real Madrid zal er gedurende de tweede helft best wat gewisseld worden. Zeker met die veilige 2-0 voorsprong. Maar eerst eventjes kijken. Dat zal Carranca natuurlijk ook bedacht hebben. De tijdelijk vervanger van José Mourinho. Ja, eerst maar eens even kijken hoe het gaat verder met Ajax tegen Real Madrid. En met zijn Real Madrid natuurlijk tegen Ajax. Misschien kan men wel razendsnel die voorsprong uitbreiden. Ajax is er inmiddels ook weer bij. De spelers staan dus op het veld. En dan kunnen we zo verder met de tweede helft. De eerste helft dus geëindigd in 2-0. Maar wat als een paal boven water blijft is dat Ajax toch heel anders voetbalt dan 53 weken geleden. Toen het hier vernederd werd. Bij tijd en wordt het wel van het kastje naar de muur gestuurd. Dat is helemaal niet erg. Dat is een heel veel kwaliteit in het elftal van Madrid. Maar men is niet afgedroogd als kleine jongens. Mooi is om te zien dat Klettenburg de scheidsrechter nog even koppen telt. Om te kijken of het niet per ongeluk 12 tegen 11 geworden is. Of 10 tegen 11, noods. Maar het is 11 tegen 11. En dus wordt de tweede helft in gang gezet. Dat is inmiddels gebeurd. Ajax heeft de bal via Vertongen achterin. Wordt meteen druk gezet nu door Real Madrid. Benzema doet dat samen met Kaka. Vermeer twijfelt wat. Kan de bal kort naar Jansen? Dat kan wel, maar dat is link. Jansen kaatst de bal naar de zijkant. Naar Aldewereld. Die je meteen doorlepelt naar Van de Wiel. Halverwege zijn eigen helft. Van de Wiel komt eigenlijk tussen twee tegenstanders in. En gooit de bal dan maar naar voren aan de zijkant. Daar kan om hem oppikken. Komt nu. Eriksen voor het doel. Sikterson draait naar binnen. Geeft de bal mee aan Soleimani. Jansen, schietbaar is uh, Jansen. Laat het voor Boerichter. in het strafschopgebied. de bal voor de goal. Oh, net niet bij Sikterson. Daar zit nog net een been tussen van een van de verdedigers van Real Madrid. Ik had eigenlijk liever gezien dat Jansen gewoon zou hebben geschoten... ...van een afstand die hem wel ligt, namelijk een meter of 18. Ik ben geneigd te zeggen dat Jansen in goede doen dat ook had gedaan. Maar nu doet hij het niet. Cristiano Ronaldo uh, vervolgens met een rusje aan de rechterkant. En dan geeft hij een bal die bedoeld is als voorzet, maar heel scherp langs de goal gaat. En uiteindelijk over de achterlijn aan de andere kant. En dus mag Kenneth Vermeer de keeper van Ajax een doeltrap gaan nemen. Veelbelovend begin, net als overigens dat Ajax goed aan de wedstrijd begon. Begint het dus ook aan de tweede helft. Maar Theo Jansen, veel besproken, maar toch ook niet. Hij is nonchalant, hij gaat er rustig mee om met alle kritiek die er is. Maar hij zit niet lekker in zijn vel. Theo Jansen had vorig jaar aangenomen en geschoten. En had uh, juichend weggelopen. En nu legt hij de verantwoording dus neer bij Dedek Boerrichter. Nou ja, uiteindelijk gaat het mis. Anita met een paas richting het strafschopgebied Bedoeld voor Soleimani. We hoeven de stem niet te verheffen. Want Casillas is er als de kippen bij om die bal op te vangen. En hem mee te geven aan Cavallo. Cristiano Ronaldo neemt aan van de wiel. Hapt weer. Zit helemaal mis. Komt aan de binnenkant. Cristiano Ronaldo draait aan de buitenkant weg. En geeft de paas naar Eugiel. Uh, 20 meter voor de goal. Eugiel breed naar Cristiano Ronaldo. Die bijna treiterig wacht tot de bal komt. En verlengt naar Kaka. En dan heel rustig zelf naar het centrum loopt terwijl het spel om doorgaat. heen doorgaat. En de bal ter in de middencirkel ligt bij Carvalho nu. Zijn landgenoot aan de rechterkant Sergio Ramos. Drie spitsen van Madrid nu op een meter of 6-7 buiten het strafvolgebied van Ajax. Wachten eigenlijk in het centrum. Loopt er nu weer eentje bij weg. Dat is Kaka, die is onmiddellijk aanspeelbaar ook. Geeft de bal dan weer terug aan Ricardo Carvalho. Ajax teruggeduwd op de eigen helft nu. En het bal bezit voor Real Madrid via Xabi Alonso. Xabi Alonso kijkt, zoekt, past, meet. En vindt er uiteindelijk Benzema aan de linkerkant. Die komt naar binnen uitstoken been van Vertongen belet de Fransman de doorgang. Maar geen bal voor Ajax. Want de afvallende bal voor Kedira. En weer Carvalho en Euziel wordt er rondgespeeld nu. Zo rond de middenlijn. Euziel, waarvan wordt gezegd hier in Madrid. Samen met Kedira, overigens niet in topvorm. Nog niet van waarde. Zoals men vroeger was. Maar als je toch uh, ziet hoe Eusiel hier vanavond loopt te voetballen... is echt om je vingers bij af te likken. Dan wil ik wel eens zien als hij echt in vorm is. Overigens, we hadden het net over twee Duitsers. Nog een halve Duitser die in Nederland natuurlijk bekend is. Ook in de selectie van Real Madrid. Nouri Shahin. Gekomen van Borussia Dortmund. Weliswaar spelend voor de Turkse elftal. maar in Duitsland grootgebracht. Maar nog altijd geblesseerd. en wachtend op zijn debuut in het uh, eerste helftal van de Koninklijke. Nog altijd balbezit voor Real. Nog altijd omdat Kedira een aan aanval van Eriks afslaat. en Ramos wegstuurt aan de rechterkant. Houdt even in, de Ramos geeft de bal dan weer terug. Bal belandt voor de voeten van de mensen helemaal achterin. Xabi Alonso met een strakke paas naar Arbeloa die doorgelopen is. Aanname goed, controle goed, paas goed. Kaka vrij voor de goal op de 3-0. Hij laat het voor Benzema. 3-0. Vroeger de tweede helft na 48,5 minuut doet Real wat het eigenlijk al een tijdje wilde. Namelijk de wedstrijd definitief op slot draaien. Benzema geeft het laatste zetje. De schoonheid zit hem eigenlijk in de paas van achteruit. Een bal die vanaf zeg maar, 10 meter voor de middenlijn helemaal richting het strafgebied van Ajax gaat. Daardoor Arbeloa, de linksback, die doorgelopen is. Fenomenaal wordt gecontroleerd. Daar kan Van de Wiel naar kijken. Daar krijgt Van de Wiel nog hulp ook. Maar de bal gaat tussen hem en Sulemani door. Er wordt dan door Kaka eenvoudig meegenomen en breed gelegd. Dan is het een koud kunstje om de bal binnen te tikken. Nou, dat kan Benzema dus ook. En dan is het 3-0... En wat ik in de eerste helft al een keer zei, blijkt dan nu de waarheid dat Ajax echt veel beter speelt dan vorig jaar. Toen het werd weggetikt, toen het werd vernederd, daar is vanavond echt absoluut geen sprake van. Maar vorig jaar bleef de schade beperkt tot 2-0 en nu is het gewoon al vrij vroeg in de tweede helft 3-0. Ik vraag me dan toch af, want dat is de KK komt ergens vandaan en er is iemand die hem ergens, halverwege het veld, uit het oog verliest. Want op het moment dat Arbeloa de bal heeft, duurt het best nog wel even voordat KK zich meldt in het strafschopgebied. Maar als hij er dan uiteindelijk is, is hij echt heel vrij. En uh, is er dus niemand die een strobreedte in de weg legt. Uiteindelijk geeft hij dus inderdaad een goal aan Ben Terwijl 1-0 nu door Frank de Boer naar uh, de zijlijn wordt gebracht. Om zo meteen in te vallen bij Ajax. En denk ik, heel simpel, dat Theo Jansen het veld gaat ruimen bij uh, de Amsterdammers. Uh, uitbraak nu van Ajax, want Soulemani. Uh, uh, ja, de, herover de bal. En dan wordt hij door Citizen weggestuurd aan de rechterkant. Sulemani met een voorzet. Ja, die gaat ver, heel ver voorbij aan de goal. En heel ver van die goal over de achterlijn. Ajax is even in de war. Ajax heeft een dreun gekregen. En dan komt dat nieuw bloed aan met Eno. Die zometeen mag gaan invallen in het elftal dus van Ajax. Andere mensen op de bank bij Ajax. zijn behalve doelman Sillessen, de heren Ebesilio, Oier, Blind, Bulikim. En Serrero, de talentvolle Zuid-Afrikaan, de laatste. Die mogen dan nog hopen op minuten in Santiago Bernabeu. Eno gaat ze zeker krijgen. Het balbezit voor Xabi Alonso. Weer een goede paas. Cristiano Ronaldo staat buiten spel. Schiet dan nog op het doel. En nou ben ik geneigd om te zeggen, meneer Klettenburg, scheidsrechter... dat iedere speler die een bal wegschiet nadat er gefloten is geel krijgt. Maar Cristiano Ronaldo niet. De wissel van Ajax en inderdaad Theo Jansen naar de kant en vervangen door Ejo Eno. En dat zal Theo Jansen heel veel pijn doen. Op een sukkeldrafje gaat hij naar de kant. En nadat hij natuurlijk in de voorbije weken hier en daar al gewisseld is gebeurt het hem nu. In de grootste wedstrijd uit zijn carrière zoals hij het gisteren zei opnieuw. Zijn gezicht staat op onweer. Hij loopt naar Frank de Boer, krijgt tekst en uitleg van de coach. De twee houden even hal buiten de duck-out. Theo Jansen doet zijn best om te blijven staan. Zegt nog wat en loopt dan de duck-out in. Pijnlijk. Ja, Frank de Boer beseft als geen ander uh, hoeveel pijn dit doet. Hij heeft Theo Jansen gehaald en ziet nu toch dat zijn plannetje mislukt. En keer op keer moet hij Theo Jansen dus naar de kant halen waarmee hij weer geeft aan de critici. En misschien de critici wel gelijk moet geven. Daar waar hij bij de aftrap natuurlijk nog het gelijk gaf van Theo Janssen. Anita vervolgens voor Ajax met een voorzet vanaf de linkerkant. Maar er zit dan heel simpel Varaan tussen. En via Varaan de bal in de handen van Castilias. uitrap van hem op de helft van Ajax. Daar waar al de wereld nu een kopduel wint van Ben Zema. Maar de afvallende bal gewoon voor Cristiano Ronaldo is. Het ja, is wel op de helft van Real Madrid. Dus heel veel dreiging komt er niet uit. Carvalho vervolgens. En Sergio Ramos gevonden. Het zal nu rondspelen zijn zoals Madrid dat al vaker heeft gedaan. En dan ineens die versnelling. En dan komt Ajax toch gewoon een paar stappen tekort. 1-0 gaat nu die controle op het middenveld uitvoeren. In die rol dus van Theo Jansen. En kijken of hij erin slaagt om in elk geval meer controle op dat middenveld te krijgen. Voorlopig Arbeloa die even wordt opgejaagd. En dan denkt. Nou ja, dan gaan we toch terug. We staan met 3-0 voor richting Carvalho. Carvalho naar Farah. Naar de rechterkant van het veld. Dan komt Kaka in balbezit. Die wordt nu opgejaagd. En kan de bal onder druk van Anita eigenlijk alleen nog maar terugschieten op de eigen helft. Dan komt hij voor de voeten van Xabi Alonso. Die lijkt het zo wat minder diep speelt eigenlijk in, dan in de eerste helft. Maar wel daardoor gek genoeg in balbezit komt met zijn fantastische lange paas. Dat al een aantal keren heeft laten zien. Dus merkwaardig gewijs voor veel meer gevaar zorgt als hij wat minder... Diep staat nu weer tussen zijn eigen centrale verdedigers in. Nu onder druk gezet en de bal moet terug naar de keeper. Casillas lijkt zich even de bal te verslikken. Sikterson jaagt door. Gaat de bal weer naar Xabi Alonso. Weer terug naar de keeper. Dat lukt allemaal net. Casillas trapt dan de bal wel over de zijlijn. Dan wil Arbeloa nog wel doorkoppen. Dat doet hij trouwens ook wel. Maar die staat dan niet meer in het veld. En dus gaat Ajax een ingooi nemen via Van de Wiel op de helft van Madrid. Zoekt naar, ja, naar wie eigenlijk. Want de bal komt op het hoofd van Xabi Alonso. Ajax is het echt kwijt nu. Ja, Real is het nu ook even kwijt, want de combinatie Cristiano Ronaldo-Cacamis lukt. Vervolgens wil Ajax snel snelheid met de bal op Siktersom, of uh, op Soleimani. Gegeven door Eriksen, maar Soleimani staat buitenspel. Dus is Ajax de bal weer kwijt na 54 minuten en gaat Real Madrid zometeen die vrije trap nemen. Dat laat Casillas uiteraard over aan Carvalho, de centrale verdediger. Die 3-0 overwinning trouwens, of misschien wel hoger, en ook voor de overwinning van Madrid... Dat is een uh, dubbele. Niet alleen wordt er vanavond gewonnen van Ajax, maar via een omweg toch ook van Barcelona. Want dat was een beetje het verhaal gisteren over, uh, op de persconferentie. Ja, Frank de Boer wordt hier gezien als een kind van Barcelona. En heeft informatie ingewonnen bij Guardiola. Ja, en als Guardiola er niet in is geslaagd om uh, Ajax uh, goed te informeren over het spel van Real Madrid. Dan zal men toch ook denken, kijk, dan hebben we toch ook de trainer van Barcelona nog even een loer gedraaid. Het is allemaal ver gezocht, maar zover gaat men hier. Terwijl Ajax wel probeert te combineren, maar uiteindelijk weer uh, zich verslikt in Real Madrid. Dat de bal heeft via Kedira, de Duitse middenvelder. Die is draait, die is kijkt en uiteindelijk bezorgd bij Xavier Alonso. Die zich nu aan de rechterkant ophoudt en in de diepte de bal stuurt naar Benzema. En dus hebben wij even tijd om te gaan kijken bij de oranje vrouw op het EK volleybal. Lars Geerts. Ja, ik zei al dat de normale orde de dingen is hersteld. Want het is setpoint voor Nederland. Ze hebben er een stuk of wat. Negen om precies te zijn. Daarvan gaat er nu eentje af. Want Debbie Stam serveert de bal in het net. Maar Nederland is weer helemaal op orde. Het heeft ook te maken met het feit dat Azerbeidzjan naar mijn idee geestelijk gebroken is. Nadat ze de tweede set niet hebben kunnen winnen. Ondanks dat ze drie setpoints hebben gehad. Dat Nederland eroverheen ging uiteindelijk die tweede set pakte. En Nederland staat op het punt om ook de derde set te pakken. En dan is het Vlier die het af moet Maken. Die weer in het blok. Weet niemand van. Als er bij de zijde waar de bal precies is gebleven... krijgen ze hem vervolgens weer terug op de voeten. En zo maakt Nederland de derde set af. 25-16. Dat zijn nog eens cijfers. En Nederland heeft de zaken weer hersteld. Het is 2-1 in het voordeel van Nederland. Terug naar Bas en Ronald. Nou, Sergio Ramos loopt weer de diepte in en krijgt de bal ook meteen mee. Dat betekent dat Real aanvalt bij een 3-0 stand in Bernabeu na 55 minuten voetballen. Goals Cristiano Ronaldo en Kaka in de eerste helft. En vlak na rust Benzema op een presenteerblaadje door Kaka geschonken 3-0. Theo Jansen vervolgens naar de kant gehaald door Frank de Boer en Eno als vervanger in het veld gebracht. Ajax heeft zo even via Siem de Jong geschoten op het doel van Real Madrid. Casillas kon redden met een rare redding trouwens. Want hij liet de bal eigenlijk een beetje tegen zijn lichaam aanstuiteren. Dus dat blijkbaar veel effect aan de bal. Misschien geeft het Ajax wat moed. Ajax wil komen. Eriksen loopt de diepte in. Maar Anita ziet geen kans daar de bal te krijgen. En dan is Eno in het veld gekomen en laat hij meteen zien waarom. Op het moment dat daar de bal komt voor de voeten van Euziel, zit Eno er als een... Nou, hij is er als de kippen bij om Eusil, terwijl hij de bal bij wijze van spreken, nog moet aannemen meteen een tik te geven. Dat levert wel een vrij schop op voor Real. Maar Eno is wat dat betreft in de duels scherp. Bij het rapport wordt genomen door Xavier Alonso. Wordt in één keer gestoken naar Benzema. Die staat uh, ja, 5-6 meter bij het schaalszomgebied vandaan. Uiteindelijk via Cristiano Ronaldo. Kaka gevonden. Re linkerkant schaalszomgebied. Drie, vier handige bewegingen. Dan maakt 1-0 weer een overtreding. Althans volgens de mensen hier, maar niet volgens de scheidsrechter. Het is Real verder met Kedira in een duel nu met Aldo Wereld. Uiteindelijk mag Aldo Wereld zich daar winnaar van noemen. Mag niet gaan uitverdedigen aan de linkerkant. Boerrichter weer terug naar Alderwereld. wereld gaat dan openen naar de rechterkant... waar Van der Wiel kan aannemen, moet draaien en meegeven aan Siem de Jong. Siem de Jong draait dan ook weer terug naar Van der Wiel. En Van der Wiel weer naar Fortonge. Het nieuws van 10 uur hoort u uiteraard na afloop van de ontmoeting... tussen Real Madrid en Ajax, waar we inmiddels 57 minuten naar kijken... waar de stand 3-0 is in het voordeel van Madrid... en waar Ajax nu het balbezit heeft via wereld en via Fernanita. Vanita die de bal breed legt naar Eriksen, Eriksen, Vertongen, Vertongen. Het is Alderwereld trouwens. Vertongen staat nu aan de andere kant terug De te zwaaien dat hij de bal wil. Wat dat nou voor zin heeft vraag ik me eerlijk gezegd af. Nu op die manier alleen maar langer. Dan moet Soleimani weer naar de bal toe komen lopen. Kan hem alleen maar terugkaatsen op Vertongen die hem dan maar weer teruggeeft aan Alderwereld. Nou ben je dus precies waar je 15 seconden geleden ook was. En nu zegt Alderwereld gaat dan ook maar lekker uit. Van de wiel aangespeeld. Frank de Boer kijkt met de armen over elkaar. Schreeuwt Vertongen. Terug naar Alderwereld. Aan de linkerkant valt er een heel klein gaatje bij Anita. Waar Benzema nu naartoe loopt. Anita krijgt de bal. Speelt Eriksen aan onder druk. Kan hem weer alleen maar terugkaatsen naar al de wereld. Al de wereld kijkt naar Eriksen, die heel slim nu even tussen de linies loopt. En daar meteen speelbaar is ook. Boerrichter, de linkerkant van het veld. Sikterson kiest positie. Boerrichter wil op snelheid langs Sergio Ramos. Er komt een voorzet. Er komt geen voorzet, want Sergio Ramos zet zijn voeten voor. Wat er dan wel komt is een hoekschop. En dat is de derde in deze wedstrijd voor Ajax. Het gaat zo genomen worden door Christian Eriksen. Er is nog nooit een Nederlandse ploeg behalve Ajax erin geslaagd. ...om hier in Madrid te winnen van Real. Ajax deed dat in 1995, toen met een geblesseerde Frank de Boer. Het was nog onderwerp van gesprek gisteren. Hij had het toen over de machine die Ajax heet... ...en waarin iedereen wist op welke positie, wie het dan ook was... ...wat hij moest.